Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het regent examenklachten bij LAX. De vereniging die opkomt voor scholieren opent ieder jaar tijdens de examens een klachtenlijn. En er werd vandaag al goed gebruik van gemaakt. Op dit moment hebben ze meer dan 28.000 klachten binnengekregen, vertelt Maarten van LAX. Sommige klachten van vandaag gingen volgens hem over de organisatie vanuit school. Die hebben vaak te maken met geluidsoverlast, met tijdsverlenging die niet gegeven is of met extra hulpmiddelen die niet op tijd beschikbaar waren. Zo was dat vandaag het geval bij iemands digitale eindexamen. Morgen verwachten ze weer veel klachten. Het komt doordat er negen examens op de planning staan... en ook een aantal digitale examens worden afgenomen. Het OM eist 14 jaar cel en tbs tegen een man van 32 uit Nieuwegein. Vorig jaar stak hij in de bos. een ex-vriendin dood op straat. Hun dochter van één was daarbij. De vrouw zou kort daarvoor de relatie hebben beëindigd. In Delft is vanochtend een dronken buschauffeur met een touringcar vol kinderen van de weg geplukt. Het gebeurde tijdens een verkeerscontrole. De chauffeur moest meteen zijn rijbewijs inleveren, toen bleek dat hij veel te veel had gedronken. Een andere chauffeur heeft de kinderen uiteindelijk veilig op de plaats van bestemming gebracht. En steeds vaker gaan mensen naar de kledingbank. Dat merken ze onder meer op de locatie in Amsterdam. Daar kunnen mensen met weinig geld toch aan noodzakelijke kleding komen. Ze zien dat hun werk daar hard nodig is. Bij kindertjes zie je het ook wel eens. Als ze bijvoorbeeld kleding gaan passen, dat er gaatjes in de onderbroeken zitten of zo. Of gaatjes in de sokken of er zijn ook mensen die hebben gewoon helemaal geen onderbroek aan. Het aantal aanmeldingen per week is flink gestegen. Ze hebben nu zo'n 80 klanten per week. Vooral nu met, met die problemen die er zijn in Oekraïne met de oorlog. Dat alles duurder is geworden. En uh, ja, heel veel mensen die, die komen toch aankloppen. Op een gegeven moment dan, uh, ja, dan zoeken ze toch hulp. Ook bij het leger des hels zien ze veel nieuwe gezichten bij hun kledingpunten.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zé, Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Deelnemers uit de Robak wordt, Jongens, kunnen wel een steuntje in de rug uh, gebruiken. Stick to you komt uh, van uh, hun eerste EP. Die ze vorige maand hebben uitgebracht. Uh, en daarvoor uh, begonnen we dus. Uh, of uh, eindigden we met Camelot van Newland. Um, ik weet uh, dat ik niet de enige ben uh, die Newland een uh, warm hart uh, toedraagt. Er zijn er nog een aantal. Henk Jansen van bijvoorbeeld Radio Spannenburg doet dat. Maar onlangs zag ik ook dat mijn grote vriend Roy de Smet dat ook inmiddels had gedaan. Die heeft ook een, een nummer van Nuelend gedraaid. En ik weet van een collega en vriend Willem de Waard dat hij dat zeker doet. Dus bij deze ook gedaan. Um, goed, we gaan dit tweede uur verder met muziek van Carmine Kals. En dat is Van Blame Marcel. Like a feather you can go high just. Keep Faith. go. up but even though it is hurting These recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse Mink was dit. Vorige week had hij de single uitgebracht Distant Day. Er zit ook een videoclip bij, maar het uh, verhaal erachter is dat het een uh, ode aan de mensheid is. Um, voor wat het waard is. Want uh, in sommige gevallen uh, zou je toch liever willen dat je liever geen mens uh, was. Maar dat uh, is dan even voor mijn eigen rekening. Maar goed, ik kijk dan, dan een beetje met een scheef oog naar de actualiteit. Als de ene mens de ander wat aandoet, dan heb ik echt een beetje het idee uh, waar we gebleven zijn. Maar goed, hij bedoelt het dus positief. Uh, want anders zouden we dit uh, niet uh, draaien. Want uh, uh, bij hem gaat het uh, meer om dat de mensen toch altijd wel weer de kracht vinden... om weer iets van het uh, leven te maken, hoe zwaar het ook is. En dat is denk ik wel een hele uh, fijne boodschap om dat nog even wereldkundig uh, te maken. Uh, nog twee nummers en dan uh, gaan we kijken of uh, mensen van Lights on the Lake... aan de telefoon uh, kunnen krijgen. Waarschijnlijk zal dat uh, Elise Joy Kommer zijn... Dat weet ik bijna wel zeker. Maar uh, we hebben nog uh, twee nummers. En uh, Low Frequencies is een van uh, de bands. Die komen volgens mij uit uh, Zuid-Holland. En een van de singles, de meest recente single die ze hebben uitgebracht... is dit uh, mooie nummer. Smooth. I don't need nobody's help. Who gon' help me with my dream? If nobody, then it's me. Time to dirty up my teeth. I'ma do it by myself. Got some tricks up in my sleeve. When I play, I play for keeps. I'm a shepherd to the sheep. I don't need nobody's help. Moving by myself, that's SOLO. Success is near to being broke that I said hello. I love my enemies, right inside my friend zone. Cause the hate is detrimental. Let's take a moment of silence. Silence, I woke up and chose violence, violence, 007, no license, the weapon lethal, I made so many sacrifices, that's for my people, yeah. you moving rocky, me, I'm greedy, I need it ASAP, you're moving shaky, me, I'm drifting around the apex, act like I got dreads on my head, I simply can't cap, made a hundred plus songs, I ain't gotta prove that I can't rap, no. Yeah, and I'm a fighter to the bitter end Through ups and downs, you know I'll be delivering I'm the fake flowers to the vase, I don't know where I just make tunes and let God make the bigger plan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 Ik heb er toch nog even eentje er tussendoor gedaan. Het uh, was deze, en het is een nieuwe zelfs. Want morgen komt die pas echt officieel uit. de nieuwe van Cuba. En Cuba is een van de deelnemers geweest aan de Waterland Popprijs. en de Night Edition van de Roba Agda Award. Die eerder dit jaar is uh, gehouden. Uh, en dit is de nieuwe single Myself. Uh, die komt morgen uit. Waar gaat het over? Nou, het gaat allemaal in ieder geval over de zelfstandigheid... Uh, die je als mens... Uh, ja, tegen kunt komen, de weg naar zelfstandigheid. Want uh, die gaat uh, toch... niet bepaald... Uh, zonder horten en stoten. Dus dat, uh, of uh, met, uh, zonder slag of stoot. Ik moet het wel goed zeggen. want Anders krijg ik weer een beetje op mijn sodemieter... dank Nederlandse spreekwoorden loopt te verkrachten. Maar dat is een beetje de strekking van het verhaal. En hij zelf heeft daar natuurlijk ook mee te maken gehad. Om... Oh ja, Nog steeds. Want hij moet natuurlijk wel achter zijn muziek aanlopen... om dat onder de aandacht te, te, te krijgen. Dus... Bij deze gedraaid en uh, ik uh, verklap je al. Morgen staat hij ook bij uh, de nieuwe releases, nieuwe muziek. met 3 voor 12 Noord-Holland, want daar ga ik over, dus uh, daar zit hij ook in. Dus dat uh, bij deze gezegd. Uh, low Frequencies, ik wist nooit uh, waar het altijd, uh, voor stond die letters. L, F, R, Q, X. Maar dat uh, blijkt dus daar uh, voor te staan. En Smooth was uh, het nummer wat, uh, wat ze hebben uitgebracht... En dat uh, heb je vorige week eigenlijk voor het eerst gehoord. En nu voor de tweede keer. Um, we gaan uh, zo dadelijk met uh, Lights on the Lake uh, praten... maar dat doen we niet uh, eerder voordat we eerst een, een single hebben gedraaid... die ze al eerder hebben uitgebracht. En dat uh, nummer dat heet The Constant. I know I wrote for you Het heet uh, deze uh, single van Lights on the Lake. En um, ja, we hebben uh, Elise van uh, Lights on the Lake aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want um, dit is een single die al um, een tijdje terug is uitgebracht. Ja, klopt. Wanneer ja. is dit uh, uitgebracht? Nou, dit is uh, de, nou, twee avonden voor de laatste lockdown. Uh, in 2021, zeg maar dat goed? Nee, uh, dit was toch. Uh... Oh, het was ja 2021, is die inderdaad uitgekomen. Ja. Was dat de laatste lockdown? Uh, de, laatste lock, de laatste lockdown uh, was met de omicron uh, varianten. waar we ja. helemaal, helemaal geen. Uh, dan, die zagen we niet aankomen en uh, ineens uh, ging alles met kerst uh, gewoon dicht. Punt. Ja, precies dat. En toen uh, hadden we nog net een single release party. Uh. Nou. En om twaalf uur stonden we allemaal heel betreuterd buiten. Zo van, nou, dit was het dan. Dan mochten we ja, dan mo weer terug naar huis. Ja, dan mocht je, en, dan en dan mochten we weer de vier, vijf weken weer van Omer Rutte uh, weer binnen gaan zitten. Ja, precies. Uh, dat is nu een wereld uh, van verschil. Ja, zeker. Ja, ja. Um, uh, is, dit, uh, ja is dit ook uh, van jullie uh, dat jullie het uh, weer fijn vinden om weer uh, op te treden? Want ja, dat... Uh... Het is gewoon heerlijk gewoon weer, dat je gewoon weer eindelijk je nummers live kan uh, laten horen. Mm. En dat je ook weer naar andere artiesten kan kijken. Um, ja, het voelt echt als uh, wijkdom. Ja. We zijn uh, heel blij. Ja. Um, even over jullie band. Wat, wat is het uh, precies? W ja, wat, wat, wat, wat, wat voor muziek? Hoe, hoe, hoe omschrijf je dat zelf? Nou... Dat vind ik altijd een beetje lastig. Maar ja. we maken uit muziek waar we zelf heel blij van worden. Hmm. En toen heb ik laatst iemand anders een omschrijving laten doen uh, van onze muziek. Hmm. <laughs> en die zei dat we indie zijn en uh, met een tikkeltje goofiness eraan vast. Uh, een soulvolle stem en um, ook een beetje DIY, do-it-yourself. Ah, okay, met okay. een dreamy vibe. Ja, oké okay. ja, dat, dat, dat, dat haal je er wel inderdaad uit. Het is eigenlijk uh, de, de, de licht op het meer. Want dat is een <laughs> beetje... Ja, ja, ik bedoel... Hè, vrij vertaald is dat uh, toch uh, de naam van jullie bent Dat er ja. toch ergens een uh, lichtje over het water heen uh, schijnt. Ja. ja. Uh, dat voldoet uh, wel uh, de lading. Maar uh, maken jullie ook uh, muziek buiten? Want soms denk ik uh, wel eens... Als, uh, als ik dit hoor, denk ik... Nou, jullie zitten denk ik buiten uh, soms... In het voorjaar een beetje lekker muziek te maken. Dat, dat idee heb ik soms erbij, als ik er naar luister. Oh, dat is uh, tof om te horen. Thomas, moet ik wel echt eerlijk zeggen, ieder vrij moment. Thomas is ook mijn vriend, en de gitarist, en songwriter, en degene die dus net um, het nummer The constant zong. Ieder vrij moment koef me echt maar mijn kont te keren of hij pakt als de gitaar. Dus uh, meestal als we ook buiten zouden gaan picknicken of gaan op vakantie... gaat er altijd een klein gitaartje mee. En uh, die is altijd uh, bezig met nieuwe melodieën verzinnen. En, uh, dus zo worden ook de meeste nummers geschreven. Te pas en te onpas. Overal, waar dan ook. Welk moment, maakt niet uit. Aha. Dus dat, uh, ja, nou ja, goed. Het, uh, ik neem aan dat hij dan iets uh, bij zich heeft om, om dat ergens uh, op te slaan. Sommige me mensen ja. hebben zo'n... Zo'n dingetje in hun telefoon zitten. Dat ze dan iets neuren. Uh, ik denk dat hij dat ook doet. Toch? Ja, dat is een gigantisch archief. Kan ik je zeggen. Ja. En um, <laughs> we willen het allemaal naam te geven. Maar ik denk dat er wel zeker iets van... Uh, nou... Als ik niet overdrijf, wel iets van 500 recordings makkelijk staan uh, ja. op mijn telefoon, maar ook op die van hem. Dus los van elkaar hebben we ook nog uh, andere nummers staan. en deeltjes, ideetjes van nummers, nummers. Maar wordt dat ook uh, uiteindelijk dan een, een song? Want sommigen halen dan de eindstreep. Nee, maar um, um, soms zijn het gewoon sowieso goede oefeningen. Elke puzzel die je legt is altijd een goede brain training. Mm -hmm. En uh, kan ook weer een inspiratie zijn voor het volgende nummer wat je maakt. Uh, maar er zijn er ook daadwerkelijk wel een paar die wel een uh, song halen als we een beetje gaan archiveren. Ja, ja, ja. <laughs> ja um, maar hebben jullie al uh, het nodige materiaal uitgebracht? Uh, uh, IP's en, en singles en noem maar op. Nou ja, we hebben nu eigenlijk uh, dus Wildflowers in the Constant... en dan morgen komt onze nieuwe track uit, hè? Mm -hmm. En we hebben nu net opnames gemaakt um, uh, voor de volgende ronde eigenlijk. Mm -hmm. We zijn nu druk bezig met uh, die uh, laten mixen. En dan uh, wordt weer gemasterd in Istanbul, waar we dat altijd doen. En dan, um, nou ja, dan kunnen we weer, uh, weer allemaal nieuwe nummers laten horen. Ja, eh, als ik het zo hoor, eh, lijkt het wel of jullie bezig zijn om gewoon een EP uit te gaan brengen? Ja, dat zou je bijna denken. Ja, <laughs> ja lo, lo, losse de singles. Eh, kijk, dit is uh, nummer drie en je hebt het al over nummer vier. Dus ik denk van, nou, dat, uh, dat schiet al aardig op. Ja, ja, ja we proberen. Um, ja, eigenlijk, uh, want we zijn natuurlijk echt best op een uh, onhandig moment met een band begonnen. Ja. Dus echt uh, een echt. Net voor corona zijn we met een band begonnen en uh, uh, ja, nu moet je gewoon uh, naam maken, optreden, uh, singles releasen en jezelf laten zien. Nou, daar worden we ook allemaal heel blij van. Dus dat voelt niet echt als een verplichting hoor. Nee, oké. Okay. Dus uh, nee. Uh, als ik het uh, zo hoor, hebben jullie de lockdown toch uh, enigszins aangenaam uh, doorgebracht. Ja, voor zover je uh, dan over aangenaam kan spreken uh, zonder, <laughs> zonder optredens of wat dan ook. Ja, je moet er toch uh, de motivatie uh, erin uh, blijven houden. Ja, met de uh, opnames van Tambo en Val, dat was echt grappig. Het was uh, de avond dat de eerste avondklok inging. Mm -hmm. Toen waren wij aan het opnemen. En toen moesten we in Amsterdam-Noord was dat. Mm -hmm. En toen moesten we keihard terugfietsen om op tijd bij onze Airbnb uh, aan te komen. Ja. En uh, iedereen was uh, heel gestrest buiten om op tijd te komen. Ja, kan je niet meer voorstellen. Maar uh, ja. Ja, dat zijn echt nummers die uh, tijdens corona zijn geschreven en... Ja. Um, Merk je dat dan ook uh, terug in, uh, in de nummers? Of, uh, ja, pff, ik, ik weet het niet, maar kan, kun, je het, de, kun je het terug horen? Uh, ja, ik denk dat wat, wat onze nummers wel um, kenmerkend maakt... is dat we eigenlijk bijna altijd een soort um, escapisme in onze nummers uh, gebruiken of hebben. Ja. Dus um, los van of de situatie nu corona is of uh, dat je denkt van, goh, het, het regent buiten en ik verlang naar een uh, warme lentedag. Of uh, uh, ja, weet je, het is eigenlijk altijd een soort mijmering. Ja. Dus, uh, ja, tijdens de lockdown hadden we heel veel tijd om te mijmeren, nu iets minder tijd, maar... Uh, ja yes. nou ja goed uh, de ja uh, uh, de, deze tijd daar uh, word ik ook niet uh, zelf uh, persoonlijk vrolijk van maar goed uh, dat is, uh, dat is mijn, uh, mijn persoonlijke mening maar oh, uh, ja? ja je je hebt het over uh, escapism nou ik, ik zou wel een een, een escapeje willen gebruiken in uh, in deze tijd hoor ja waar zou je naartoe willen uh, uh, niet in, uh, in deze dimensie in ieder geval dus, uh, oh ja je hebt het over tijdreizen nou ja, dat is, dat, dat is één ding. Maar uh, nou ja, goed, ik, ik, het voert te ver door om, uh, om het helemaal uit te leggen. Maar ik, denk, ik, ik heb het gewoon over de actualiteit. Punt. Daar heb ja, ik het over. Snap ik. Ja. En dan, dan vind ik uh, dat ik uh, daar graag aan ontsnap uh, in dat opzicht. Dus vandaar. Dus ja, ja. Dus ja uh, muziek helpt mij uh, enorm uh, om de dagen door te komen op dit moment. Want uh, nou ja, goed. Uh, dat is even een persoonlijke nood. Uh, tumble and Fall. Waar gaat het uh, liedje over? Nou, eigenlijk om uh, een oud patroon te doorbreken... waar ik er niet ah. langer gelukkig uh, meer mee was. Mm -hmm. En dat was best wel moeilijk om uh, met een relatie... waar ik niet meer blij van werd mee te stoppen... omdat er heel veel liefde in zat en we waren lang samen. Mm -hmm. Maar toen ging ik eindelijk weg en toen was ik zo blij. <laughs> ja, dat... En toen uh, ging ik heel veel op reis... en uh, veel roadtrips met uh, vriendinnen en... Uh, van alles ontdekken waar ik daarvoor niet aan toe was gekomen. En daar gaat het allemaal vol over. Over een soort nieuwe vrijheid die je uh, uh, zelf hebt gecreëerd. Dat uh, is een mooi streven, denk ik. Ik denk uh, dat, ja. Uh, ja, dat is een mooi streven. En uh, misschien biedt het ook wel het houvast... voor, uh, voor de mensen die uh, toch in een uh, vervelende situatie zitten, denk ik. Ja, dat, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja, uh, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Lights on the Lake en tumble en Fall. Als je op een gegeven moment uh, twee nummers hebt uh, en in de nababbel nog met iemand uh, bezig bent. Maar dan moet je tussendoor nog wel een afkondiging doen. Dit uh, is ook uh, te vinden, vrienden, uh, bij onze partners 3 voor 12 Noord-Holland. Want uh, deze Susan uh, of Suzanne, denk dat ik het zo goed uitspreek, uh, voluit heet ze Susan van Tiel... Um, maar ze heeft uh, vandaag haar videoclip gepresenteerd bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar hebben we dat uh, mooi gedaan in een uh, artikeltje en dat is uh, ook uh, terug te vinden. En uh, de single heet Arrow en die heb je dus nu ook bij deze gehoord. Lights on the Lake met Tumble and Fall, die hoorde je daarnet. Um, we gaan weer verder, want uh, vorige week had ik al een single van hem uh, gedraaid. Dylan van Dam, maar dat was nog een andere single. Maar dit is dus die laatste single die vorige week is uitgekomen. Daags na de uitzending. Dus dan hoor je hem nu. Another Lover. Dat was uh, Ghana met uh, Down the Road. Daarvoor hoorde je uh, Dylan van Dam met uh, zijn nieuwe uh, Another Lover. We hebben nog uh, een minuut of negen, dus uh, we kunnen nog, uh, nog even wat, uh, wat dingen laten horen. Uh, een ervan is een uh, single die ze in april hebben uitgegeven. Uh, ja, um, het, het had iets te maken met een een of andere hut in uh, Amsterdam. Dat zit op de Overtoom. Een soort uh, vrijgelde kraakpand. Maar daar kunnen ze ook nog optredens doen. En ik denk dat Kras daar zeker wel in past. En bovendien, die Wim Adam, dat is een hele goede bekende van een uh, radio collega bij mij hier bij ZFM, Ger gelijkenissen getrokken met uh, een, een, ja, min of meer met de jaren tachtig, uh, met de muziek. Nou, dat klopt wel. Want we zitten eigenlijk een beetje in hetzelfde soort uh, periode. Uh, dat er uh, dreigingen en uh, dat soort dingen in de wereld uh, zijn. En dat hoor je duidelijk in de muziek uh, terug. Uh, ik uh, heb zelf wel een beetje het idee dat uiteindelijk dat we dit uh, allemaal wel te boven komen. Ook hierin geldt net als tijdens uh, dat woord met uh, het C-woord dat we uiteindelijk uh, heel veel geduld moeten hebben om uh, door alles heen uh, te kunnen komen. Dat vergt van iedereen wat, ook van mij, ook uh, als een gevoelsmens uh, die ik uh, dan ben. En uh, Crash had ook een uh, single daarover gemaakt. En ik denk ook met een hele mooie lading. reckless, want uh, roekeloosheid leidt tot niks in dat opzicht. Straks hebben we nog één uur en uh, daar zit uh, een beetje funk in. Dat is een beetje last minute uh, geregeld, want uh, hij komt uit uh, Drenthe... maar heeft, uh, nou, als je zijn naam hoort, Jarek Felix, dan denk je... He, dat is toch niet echt een Nederlander? Nee, uh, ik denk dat hij van Poolse afkomst is. Maar hij heeft uh, deze week een EP uitgebracht, uh, Dreaming... en uh, daar gaan we straks het uh, met hem over hebben. Uh, er zit ook een, uh, een vrij recente single in van POM. Ook die, ja, die kennen we nog uh, van uh, bijvoorbeeld... Um, de op daar wordt. En het schijnt, dat, maar dat moet ik even nog navragen... bij Marcus van Dam... dat ze bij Bevrijdingspop hebben gespeeld. Dus dat uh, is even voor, uh, voor ons dan. Um, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. En er is ook weer zo'n... hardcore bandje... Uh, die, uh, die ik uh, eigenlijk best wel uh, leuk vind. En die band... die heet Donkey Kong Fu. En dit is een van de nummers... die op hun laatste EP staat... 180, ik denk dat het zomaar met pijltjes gooit te maken. Six,